Waterbal met het RWS-journaal. In de zee bij Katwijk is vanavond een man verdronken. Zijn dochter is zwaar gewond naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. Het meisje was de zee ingerend omdat ze een drinkeling wilde redden. Toen ze zelf in problemen kwam, door de sterke stroming, ging haar vader haar achterna. Beiden werden met een reddingsboot uit zee gehaald, maar voor de vader kwam de hulp te laat. De drenkeling is uit zichzelf weer aan land gekomen. De Verenigde Staten en VN-chef Ban Ki-moon hebben hard uitgehaald naar Israël. Dat vanmorgen een VN-school in Gaza heeft beschoten met raketten. Daarbij zijn tien doden gevallen en tientallen gewond geraakt. VN-chef Ban noemt het een misdaad. De VS vindt dat Israël geen risico's mag nemen met onschuldige Palestijnse vluchtelingen in VN-scholen. Ook al zitten er mogelijk Hamas-strijders in de buurt van de scholen. Het dodental door de aardbeving in het zuidwesten van China is opgelopen tot ruim 350. Bijna 1900 mensen raakten gewond, nog ruim 180 worden vermist. De meeste slachtoffers vielen in een dichtbevolkte stad... waar duizenden huizen werden verwoest. De beving is met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter... de zwaarste in 14 jaar in het gebied. Bij de jaarlijkse tuinvlindertelling zijn dit weekend ruim 50.000 vlinders geteld. Dat zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de Vlindersstichting was 2013 een extreem goed jaar. Het warme voorjaar speelt ook een rol bij de daling. Daardoor hadden de meeste vlindersoorten twee weken geleden al hun piek. In delen de van Limburg en Brabant hebben zware onweersbuien vanavond overlast veroorzaakt. Daardoor zijn straten en huizen onder water gelopen. Op sommige plekken in Limburg is in drie kwartier 40 mm regen gevallen, meldt de regionale omroep L1. Het treinverkeer tussen Heerlen en Maastricht is een paar uur ontregeld geweest door een boom op het spoor. Ook in Zuidoost-Brabant was er vanavond wateroverlast door de onweersbuien. Het weer van dit moment, vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Soms trekken er ook buien met onweer over. Morgen begint met wat buien, later breekt de zon door. Het is dan een graad of 23. Dinsdag veel zon en weer zo'n 23 graden. Dit was het Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Kom terug bij Peaceful Radio Show 1009 hier op CWM Zonvoort. we hebben nog 15 werkjes te gaan. Allereerst At The Temple Door van Adjete Kaur, Zeker een zusje van uh, Nathan Kaur waar we voor het eerste uur mee zijn begonnen. In ieder geval wel weer een hele nieuwe cd voor dit programma Peaceful Radio. Peaceful Radio heeft eigen website. Peacefulradio.eu En ik wens je... Daar vind je de playlist, dat wil ik zeggen. En ik wens je heel veel luisterplezier. A good life now. Having cream New clothes which are clean Grand with which shine With a gleam Me a fin Leave the coffee on the inn Make money want the egg Make a meal. me a dream non stop me a dream But now it's all gone Thank you. Thank mm -hmm. you.